Assad toonde zich in zijn toespraak tot aanhangers in Damascus strijdlustig. Hij betitelde zijn opponenten als marionetten van het Westen... en zei dat hij alleen wil onderhandelen met Syriërs... die vreedzaam oppositie hebben gevoerd. Een oud-medewerker van het Argentijnse landbouwinstituut Inta... wil getuigen in een eventuele strafzaak tegen Jorge Sorieta. De man zei in Karo Brandpunt dat hij getuige was... van systematische zuiveringen op het instituut... De vader van Maxima was als staatssecretaris en minister verantwoordelijk voor INTA tijdens de Gunta in Argentinië. Zorricheta heeft altijd ontkend dat hij iets wist van de verdwijningen. Afgelopen week werd bekend dat een overlevende en nabestaande van slachtoffers van de Gunta aangifte hebben gedaan tegen Zorricheta. Het weer, steeds meer bewolking en plaatselijk wat motregen, minimumtemperatuur rond een graad of zes, overdag bewolkt en nevelig, op de meeste plaatsen droog, en ongeveer acht graden. Dit was het NW-jaar.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 Ja, welkom, welkom, lieve luisteraars. Uh, het mag, je mag het eigenlijk niet meer zeggen, hè, op, op, op 7 januari. Daar hebben wij natuurlijk helemaal gevoeglijk scherp aan. Ik wou iedereen graag een gelukkig nieuwjaar wensen. En al helemaal mijn gasten van vannacht. Uh, Nanne, Wouter, Frans en Marieke. En samen zijn ze de aboriginals. Dat is eigenlijk een achterlijke naam. Wie heeft dat 29 jaar geleden bedacht? Want zo lang bestaan ze al, lieve mensen. Ik geloof, ik. ik geloof uh, Nanna. Uh. Je, dus je gaat jezelf toch ook niet de Indianen noemen of de Negers? Nou, nou ja, dat, dat, dat, dat wou ik eigenlijk ook, zoiets. <laughs> <laughs> maar die namen waren al vergeven. Oh. <laughs> Papua's was ook al weg. De uh, ja. Maoris had het ook nog kunnen worden. Maoris dus. had nog gekund. Uh, ja, of maar. de Inca's. Nee, ik, had, of... ik had wel gedacht aan Philistines. Dat is meer... Uh, in het ver verleden, uh, maar het ook een volk. En toen uh, die, die was al vergeven en toen uh, werd het. Ik weet niet meer precies waarom, Aboriginals, maar ik vond het vond gewoon uh, goed klinken. Ja, en, uh, en jullie waren het wel mee eens. Want ja, zijn niet allemaal. Wacht, niet. wat ja. zijn niet allemaal leden van het eerste uur? Nanne. Frans is er later mm -hmm. bijgekomen. Frans is er later bijgekomen. Maar zeker. ook al heel lang bij de band. Ja. ja. Bedoel, ook okay. al twintig jaar zo ongeveer. Dus. Ja nou goed, we gaan. Weet je wat? We gaan eerst maar eens even laten luisteren hoe jullie klinken. En dan ga ik jullie straks al even villen. De Aboriginals. Ja, kennen we? Oké. 1, 2, 3, 4. Nanne van der Linden op gitaar, Wouter Overhaus op drums... en Marieke Koet op gitaar en zang. En der Frans, of Frans van Houten op bas en ook zang trouwens. Goed, ik ga eventjes opzommen wat wij de rest van het uur krijgen. En, uh, van, van, de, van de nacht bedoel ik. En dan moet ik mijn bril... Heb ik, nou, dat is nou echt iets voor mij. Dan heb ik mijn bril weer... Uh, o oh ja, ik heb er een, ik heb er Sorry, hoor. heel stom. Ja, met de leeftijd, hè die van uh, Wouter heeft hem heeft het op zijn hoofd zitten. Oh, hij is nu weg, die bril, dan stel ik hem van jou. Goed, nee, vannacht hebben we veel verhalen. We hebben een bijna hoorspel op een verhaal van uh, Jasmina Allas... en muziek van uh, Maarten Ornstein. Een Duutend verhaal in Caro's Goudmijn. Hier terecht nog eens in herhaling. Heel mooi gemaakt door Helene Hummelen. En een, een prachthoorspel van Bert Kommeren uit 2006... getiteld Kant B. En verder is Jan Emaas, zoals altijd van de partij... Hè? verse track tracers... Eh, ontvanger van muzikaal nieuws uit de koker van Rex van Beuningen... en schrijver van ons geliefde Mysterie van Emily. En vorige week was hij hier ook in de uitzending. Ik hoop dat u genoten heeft... Ko uh, komt met uh, feestelijke smeerlapperij. Althans, dat vonden sommigen. F. -punt Starik die blijft wegsmijten. Ook al is zijn nieuwe bundel volgens mij al naar de drukker. En wat heb ik nog meer? Oh ja, Harriet die zit al een week in uh, Panama City. Lijkt mij een enorme overgang na dat uh, Cubaanse Havana. Ik ben benieuwd hoe ze trekt daar. Goed, dan hebben we de website www.adelinevanlier.nl. Kan je van alles lezen, plaatjes kijken en podcasten. En je kan je ook abonneren. Je kan gewoon ook alles terugluisteren. Oh, sorry. U kunt ook mailen naar het Goede leven Het Karo.nl of mij bevrienden op Facebook. Daar zet ik ook al die dingetjes. Frans heeft net weer een mooie foto van deze fijne band gemaakt. Dus dat kunt u. Doen. Maar goed, Adeline van Lier, dan moet je me gewoon vinden. Je kan ook Twitteren. dat vind ik helemaal flauwekul, maar goed, dat, dat doen wij dan. één keer per uur zetten we zo'n Twitter-dingetje. En dat doen wij al. zes jaar of zo. Nou, dat is. en 8vh Goede Leven. Nou, je kan ook. Uh, gewoon naar Radio 1 gaan en. Uh, nou, zoek het verder maar uit. Goed, we gaan gewoon weer luisteren naar de Aboriginals. but would you like a drink do you might be saying that you've got a lovely face can i take you home girlfriend when bueno. So I'm not used to talk To strangers on my own now So I talk a lot of crap. How oh, can I take you home? So now you go scrub the floor, and then the second floor, how can you do that? All dressed like a whore, how can you do that? How can you do that? Now go polish the sink and make it all blink, how can you do that? While I take a few drinks, how can you do that? How can you do that? Top de the of Zo. So. Iedereen wakker thuis? Hé! Hey. Nou kan je toch ook wel horen dat jullie uh, echt opgericht zijn? Wat, 84? 85? Mm, 84, 84. 84. Ja, 84. Ja. Kom even zitten, kom even ja, aan tafel 80. allemaal. <laughs> ja, oké. Want dan, uh, uh, deze band, de Aboriginals, uh, uh, opgericht in 1984. Uh, grote liefhebbers van, uh, eigenlijk toch wel van de punk. Oh daarom bedoel je? Nou ja, punk. En uh, ja, het is echt jaren tachtig muziek toch nog een beetje ook. Klink ik de ouderwets? Ja, klinkt de ouderwets. Oké. Okay, ja. Ja, ja, maar daar is, is niks mis mee. Nee. Wat is, ja, nee, neem allemaal lekker een microfoon. Dat kan hè, Nico? Ja. Oké. Okay. Ja. Um, want... Uh, in, in, in die tijd, uh, wie waren jullie toen jullie grote voorbeelden? Uh, nou ja, uh, we hebben inderdaad ook wat muziek meegenomen. Wouter. En uh, hm. daar uh, wordt zometeen nog wat van gedraaid, geloof ik. Uh, ja, een beetje punkbands inderdaad, maar dan uh, wat meer in de melodieuze, uh, melodieuze kant van de punk, die ook had. Oké. Okay. Uh, ik zou wat namen noemen, Reckless Eric. Dat zegt heel erg. Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja, acten, ja, Reckless maar. Eric, ja, ja okay. verdomd, ja. Ja, uh, dat was een beetje, ja, een beetje gestoord figuur, maar wel ja. met, de, met goede liedjes. Uh, oh. <laughs> hey, en toen jullie die band oprichten, wat was dan het idee? Wat wilden jullie uh, de hemel bestormen? Tuurlijk. <laughs> ja, Marieke? Ja, ja, ja, tuurlijk. Het was echt wel het idee van, nou, we gaan hier helemaal mee doorbreken. En, uh, ja. Nou, ja, een heilig geloof. Ja, dat ja, ja. ja, ja, nee, ja, ja. moet je wel hebben. Ja, precies. Of dat nou bij de eerste optreden al het geval was, weet ik niet. Maar uh, langzamerhand kregen we wel het idee dat dat misschien mogelijk was. In ja. Ja, het <laughs> begin was het ook meer ons enthousiasme wat het publiek uh, vrouwelijk maakte dan uh, ja. het spel. Want het spel was nog niet zo. <laughs> nee, geweldig. dat was uh, echt uh, abominabel eigenlijk. Uh. <lacht> ja. Ja. Nou, nou, ik kende ken Wouter en uh, de broer en zus van, uh, van Nanne als uh, leden van een andere band die ik erg leuk vond. Hey, ik ben de Graspakieten. De Graspakieten. Fantastisch band. Is die nog ouder, eigenlijk? Ja, dat moet eigenlijk wel. Ja, wel ja, ja, ja. Ja. Want wanneer was die opgericht? Volgens mij in uh, 81 of zo. Want uh, Ik heb in het begin ingedrumd en uh, dat was vanaf 1981. Ja. Ja. Nou, de, de vader van mijn zoon uh, was de, de toetsen niet. Heel andere muziek. Daar waren we ook heel vrolijk van. Dat was ontzettend leuk, ja. ja. Maar goed, maar, maar dat, was een, dat was een geintje toch, de Gasper Kieten? Nee, het dat is... was, was niet een geintje. Dat is, bedoel, anders had het nooit zo lang, had het nooit zo lang bestaan. Maar... Ja. Want Ik het denk, repertoire was... Het, smartlappen. Uh, ja, Smartlappen. Nederlandse ja, Smartlappen. Covers. Maar ook uh, Kung Fu Fighting. Ja, Ik bedoel, precies. eigenlijk waren jullie je tijd heel erg ver vooruit. Want, uh, ja, er waren twee, twee van dat soort bands toen. Dat was de, de Gaspakiet en de Snackbar favorieten. En die, uh, die, uh, die, uh, die hadden nog een soort strijd met elkaar, lijkt het. Maar dat was eigenlijk ook niet zo. Ja, maar het was eigenlijk in een tijd dat echt iedereen... die, die een beetje van, van popmuziek hield, hield die, die, die, die, nou, dat kon echt niet, die smartlappen. Alleen was er een klein bovenlaagje, dat ik toch wel heel leuk vond. En later werd dat veel meer populair. Ja, maar de, de helft van de band was ook echt heel serieus met die muziek. En, en de andere helft minder, maar dat gaf... Kerstfeest uh... in Rusland? Ja, <lacht> dat gaf... <lacht> <lacht> nou, ja. Wel meegemaakt dat meegemaakt in de spiegeltent op het Museumplein tijdens... Uh... En toen was hij dood van Ben Kramer, geloof ik. Ja. Uh, ik weet niet meer eens hoe dat liedje heet. Maar de Clown, oh, de maar. Klam, ja, precies. Ja, ja, ja, ja. De bliksem insloeg en alle stroom uitviel. Maar goed, het ging dus over de gras. Op, op het moment dat hij ja. zei: En nu is hij uh, dood? Ja, bom oh, ja. weg. Alles <laughs> uit. <Okay. laughs> nou, ik heb jullie toen een tijd. En het zal wat zal dat 89 of 88 geweest. Op het Leidseplein. Ja, het Leidseplein. Ja. Daar zo aan de zijkant bij. van. De uh, Beurties. Bij de Beurtis, bij al die. Ja. die, die en het publiek was uitzinnig met die aanstekers. Maar die namen het jullie repertoire ook 100% serieus. Ja, dat hebben we met Aboriginals nog nooit bereikt. Nee, het, uh... nee dat klopt nou, Die wel. Oh, uh, volgens mij zijn wij er een keer geweigerd in de buurt ja, te uh, niet. Ja. Nee, <lacht> dat zou alleen maar problemen krijgen. Ja, vandaag. precies. Het was een heel rare tent eigenlijk. <lacht> want uh, als je er iets, iets wat afwijkend uitzag, dan uh, zei ze iets van: nee, je kent die beter niet naar binnen gaan. Maar dat loopt niet goed af. <lacht> <lacht> dus hebben wij een keer gehad. <lacht> Uh, uh. Hoe, hoe zit het met platen? Hoeveel platen hebben jullie gemaakt in al die uh, jaren? Een EP, een LP, een single en een CD. En nu komt er een CD aan. Die is, ja. die is volgende ja. week klaar. Die volgende ligt nu bij de, de, de, de, de, de, de, de perser, drukker, hoe heet dat tegenwoordig? Ja, ja, ja. de brander. Weet ik de brander. brander. Ja. Vindt en gaan jullie zelf di distribueren Of uh, heb je iemand. Dit die dat ja. voor ja. jullie doet. Ja. En uh, wat is de titel? A life's a Boor and So Am I. <laughs> <laughs> je je dat wordt ook een nummer wat we zo ja, met je je dat hebben. Ja, ja, ja. ja. ja. Ik heb het volgens mij gespeeld in de ja. december. Uh, met een hele fantastische clip erbij. Ja. Ja. Ja. Wat vond je van die clip dan? Die was echt boring. Ja. Ja. Ja. Gesla Missie geslaagd. Zoek het maar op mensen. Hij op, ja, is te vinden op YouTube. gewoon. The um, ja. aboriginals. Life is a bore. A bore life is a bore and so am I. Oké, okay, goed. We wachten nu eigenlijk op mensen die uh, ook zo'n clip willen maken. En dan kunnen ze Met onze zo... muziek dat ze het opsturen. Ja, oké. Een verzameling van die clips krijgen. Oké, En de, okay, en de beste leuk. inzending ja, krijgt precies. een t-shirt. De, op ja, een kaartje voor ons optreden op de 18 januari in Zo, Paradiso. Wel. Want dat is de, daar is de cd-presentatie ja. op 18 januari. We ja, oh, dus right. moeten ons niet overtreffen in uh, in GELACH uh, <lacht> Oké, okay, dus een, een hele een saaie dus clip, uh, clip maken en dan kunnen zitten. Precies. Met je op jullie muziek en zelf een clip maken. Heb je al inzendingen of uh, nee, doe je die op zo'n idee, maar dat was het foto's opsturen met uh, saaie uh, foto's. Waar, waar verveling uitstraalt. Uh, uit ja, we hadden en, ook nog een heel idee om alles met Boor, Frank de Boor, Marco Boor Sato en... Nou, Boor Sato. <laughs> <laughs> Ze zijn meegestopt. Ik ben toch een beetje te flauw. Ja. <laughs> <laughs> zullen we zo'n nummertje draaien van... De, van mijn, mijn beeld is hier weggevallen. Nou, maak het uit. Het waren de tv pers Oh ja, ik heb hem weer. Welke zullen we draaien? Iets van de tv-personalities? Of The Only Ones, allebei Britse groepen ja, uit de, de jaren groepen. 80, en jaren ja, 70? Eerst maar The Only Ones, het dat is oudste, wat, uh, het oudste ja. en het, het meest uh, toegankelijke dan, uh, om erin te komen, denk ik eigenlijk. Ja. <laughs> Goed, ja. komt -ie. Ja. Wat doen jullie in het dagelijks leven? Want ik neem aan dat je die 29 jaar niet alleen maar aan het repeteren was voor de Aboriginals. Hebben we wel geprobeerd. <laughs> <lacht> cool, ik ben oh, ja, ja, nee. He. <laughs> niet, nee. Nanne, jij uh, doet nou, ik levensgevaarlijk ik ben... werk in de ja, stad. Ja, nou, ik heb dit wel altijd als mijn, uh, als mijn uh, uh, hoofdtaak beschouwd hoor. Uh, uh, Muziek maken. Ja, precies, ja. Maar ja. Ik, ben, ik ben nu uh, fietscourier. Ja. Ja? ja. Ik heb uh, verschillende baantjes gehad, maar de laatste twee jaar ben ik fietscourier. En bevalt dat? Ja, dat bevalt wel, ja. Ja, ja. ik doe het uh, rustig aan. Ik zit bij een, uh, een uh, gesubsidieerd uh, <laughs> uh, fietscouriersbedrijf. Uh, met, eh, uh, ja, een hoop mensen die, uh, Moeilijk op de arbeidsmarkt terechtkomen, zal ik maar zeggen. Uh, misschien ben ik dat zelf ook wel. <laughs> dus, uh... hey, hey. Oh, dat, dus. Dat is wel, wel sympathiek, clubje dus. Ja, ja zeker. Ja. Oké. Okay. Ik zit de hele tijd, want ik ken natuurlijk je oudere broer beter, Gerrit. Ja. Uh, en ik, ik zat zei net al voor de uitzending van dat jij, dat ik jij altijd dacht dat jij even jaren jonger was. Hè? Dat je nog ja. steeds een jaar 25 bent, maar net was je aan het zingen en ik had helemaal je achterhoofd nog niet gezien. Oh, Oké. Okay. Ja. Zie je wel, dat nou, zie geen Dus als ik het toen pechje neem, ben ik weer 25. Ja. Het is echt een soort modder. Ja, nee. Nee. dat heb ik vaker gehoord. Ja. Nee, van ja. oren, ja. van voren, nou daar heel grappig. Ja. Maar het is er wel mooi. Uh, ja, het ziet er ontzettend charmant uit. Okay. Goed, Marieke, jij, jij, jij hebt, uh, je bent uh, stoffeerster. Ja, uh, dat je weet je. Je maakt prachtige meubels. Ja, ik heb je even, even oh, gegoogeld. Uh. Ja, ja. ja, ik dus. heb ik sinds 2009 mijn eigen zaak. Dus ja, spannend. Gaat hartstikke goed. Ja. Ja. Heel leuk werk. Ja. En je verkoopt ja. ook uh, serviezen? Nou, eh, nauwelijks eigenlijk niet. Oh. Maar nee, dat dacht ik eerst. Dat het hartstikke leuk om erbij te doen. Maar ik heb genoeg... Oké, maar als er iets van het servies breekt... doe het in een zakje en geef aan mij... Is gewoon goed, ja. <laughs> dan ben je met moziekjes bezig. met moziekjes bezig. Oh. Hey en uh, nou, Wouter, jij was... Uh, tot mijn verrassing... ik kwam je al een paar jaar geleden... Uh, sinds jaren weer tegen. Maar jij bent uh, ja, niet uh, reclameman. Nee, eigenlijk ontwerper. Ontwerper, hè? ja. ja. Dus eigen bureau, groot bureau gehad. Ja, het is nu iets kleiner geworden. Ja, omdat we... we is ja. een ander bu nieuw bureau, overhuis, werkplaats voor ontwerp en communicatie, heet het tegenwoordig. Ja. En uh, nee, we doen hele leuke, goede opdrachten. Ja. Met name in de culturele en de maatschappelijke hoek. Ja, leuk. Het moeilijkste op dit moment. Want? Dus, ja, ja, ja dat is geen... Lijkt <laughs> me niet zo moeilijk, omdat... Het... Nee, dat is nergens ja. meer geld. Er is geen geld. Nee. Maar nee, wij, wij zijn wel goed bezig, moet ik zeggen. Maar je hebt een heel groot bureau gehad. Is dat wel wat nou, weet het je groot. Groot? Het was bij, Op het hoogtepunt was het 19 man, geloof ik. 18, 19. Ja. ja. Maar dat was, dat was inderdaad wel groot. En nu, nu zijn we met z'n... Nou ja, het is een beetje onduidelijk. Maar uh, in ieder geval met z'n zessen vast. En dan uh, zijn er nog twee geassocieerde mensen bij. Dus we zijn met z'n achten eigenlijk. Ja. Nou heb jij een, een heel erg leuke uh, uh, ja soort webblog hè, de, op op Tumblr met prachtig? Oh ja. Maak je elke dag een tekening? Ja, inderdaad. En dat doe dat je al nu? Ontdekt. Doe je nu drie kwart jaar of zo? Nou, ik ben drie maanden weg geweest in New York. Ja? Uh, ben ik drie maanden geweest, en daar heb ik elke dag een paar tekeningetjes gemaakt. Bij elkaar 350. En sinds het <coughs> Jaarsdag uh, doe ik ook weer elke dag tekeningetjes op het. Ja, wat het is ontzettend leuk als je naar die pagina kijkt. De, de ontwikkeling. In het begin was je, was je een beetje nog aan, aan, aan het knoten. Gewoon een beetje yeah. schetsen. Ik vind het leuk dat je die er ook op gezet hebt. En dan een tijdje lang portretten. Yeah, heel erg goed. sterk portretten. En ook eh, ingekleurde portretten. Vond ik heel mooi. En daarna gewoon steeds meer situaties. En ook de architectuur. Yeah. Het is heel erg grappig eh, Lijkt mij heerlijk om te doen, elke dag. Ja, uh... ja dat is wel... Uh... Ja. Want het zijn pentekeningen, of maar ook met ecoline of met water. Ja, hoe, pen, hoe het? pen en inkt de laatste. Of, of en acuurel. water, of wat? Een beetje, beetje gouacheachtig. Ja. Ja. Ja. Een... ja, het zijn piepline tekeningen, maar het is, ze worden ook heel snel gemaakt. Niet zoveel tijd. En, maar toch is dat zo'n moment is, is wel fijn op de dag. Ja. Het zijn gewoon dagtekeningen of aantekeningen. Ja. Of een dagboek. Moment. Ga je er iets mee doen? Denk je dat je het gaat uitgeven? Of een of andere mm, vorm? Ja, daar zijn wel ideeën over, maar dat nog niet concreet. Dat was, het is... We moeten eerst nog even verder ontwikkelen, denk ik. Om dat echt te uh, kunnen doen. Nou ja. We moeten wel de beste... De beste als de beste. Ja, nou, nou, aan, nou, daarom. Ja. Ja, maar er zit echt wel een aantal tussen waarvan je zegt van... Oh. Ja. ja, nee. Ik ben, ik ben, ik ben, het is heel fijn om te doen. Ja, precies. Ja. Therapeutisch. Nou, nee. nee. Ik weet dat dat woord, daar krijg je helemaal jeuk van. Ik weet <laughs> niet, knep ik het. Nee, dat oh. maak jij ervan. Ja, ja, ja, ja. Nee. Het oh, ja. heeft niet geholpen, bedoel nee. je? Het nee, nee, nee, nee. heeft niet geholpen, Gos. Nee. Nou, en Frans, Frans, jij zit in de, in de theatertechniek. Ja, ja ik uh, ontwerp uh, en doe verkopen en onderhouden van uh, geluidsinstallaties oh. voor theaters. Van nou, klein tot heel groot. Oké, okay, nou, ik was. Het uh, um, was een uh, Woody Guthrie tri tribute. in de Rabozaal. Van, het, weet je wel, daar zo ja. naast de Melkweg. Dat hoort eigenlijk de Melkwegstad -staats Schouwburg mm -hmm. in Amsterdam. Nou vond ik het geluid echt kut. Mag ik hem niet zeggen? KUT. Oké. Okay. Maar dat is niet van jullie, hè? moet je dan uh, zeggen? Oh, dat hebben uh, wij ja, nog ja, Helaas wel. Oh. Ik de installatie hoor nou, en ook aan de aan de, de techniek ja, dat dacht ik ook ja. ja goed laat nou, maar was het geweest man? in die zaal is dat, uh, ja. in, is dat in die nieuwbouw daar? ja nou oh, weet okay. je ik heb er alleen toneel gezien en het was prima daar om daar toneel te zien maar uh, ik zat nu op de eerste rij bij die nou het klonk echt voor geen meter is dus ook voor het eerst dat ik er muziek zag en dan zit je in zo'n ja, stoeltje dat kan er wel heel goed maar het ligt echt aan, die, nou, aan de ik heb uh, nou, ik heb was nou, een, een, met, een concert een gezien de, wat, goed was. wat de, zei je ik heb wel eens een concert gezien wat heel goed ja ja van wat, van wie? Dat was van de dijk, toevallig. Oh, okay. Dat dus klonk goed. Ja. Nou, ben ik niet zo'n dijk-fan, maar het, is wel, het was wel heel goed. Het was dus okay. ook voor het eerst dat ik het zag, eigenlijk. All right. Ja. Hé hey jongens, gaan jullie uh, nog een weer eens een... Uh, uh, dat boredom uh, wil ik wel. Ja, of staat hij nog niet op... Een de... uh. nee. <laughs> heel aseksueel nummer. Nee! Heel anders dan het vorige wat een heel sexy nummer was. Nou. <laughs> maar, maar. Ja. Oh, ja. Ja, jij doet met je uitspraak... Ben je ook echt heel erg op de Engelse leest, hè? Hoorde ik. Oh, oh ja, dat klopt. Joh, Yo, you're trying. Yo. Ja, ja, nee, voor dat, dat, dat nummer. Ja, ik... De... Ja? Dat nummer probeer ik een beetje een domme, een domme figuur... Eh... Uh, eh... Uh, die spelen, en ja, dan kan ik niet anders dan, dan een soort cockney accent erbij Oké. Niet in je, je neus peuteren. Neus peuteren. Ja, zat, jij zat net even in je neus. <lacht> ik had jeuken in mijn uh, neus gehad. <lacht> Sorry. <lacht> dat staat ook op de clip. <lacht> ik moet <lacht> gaan zingen, en zo meteen kan ik het niet dat meer. Het gaat over boredom, dus je mag ja. in je neus. Dat klopt. Bij gitaarspelen gaat het niet. Oh, nee, is goed. Ja, cool. uh, dat, oh, dat is live. En ik heb mijn mondmonica nodig. Oh, ja. Ja, dat is Nee, we gaan nog niet beginnen, telefoon, want dit is altijd de de een hele bedoel. Eerst de die telefoon. Ook? Oh ja, wacht even. Moet ik je helpen? Ah ja, ja aanbreed vast. Graag. Dan doe je eerst dat ding. Zo. Kan je maar even opzetten? En dan deze nog. Ja, <laughs> ja, oh, okay. Okay. ja, dankjewel. Zit die op je oren? Ik voel een fotomoment. <laughs> nee, die, die zit, die moet even zo. Ja, echt waar? Ja, anders <laughs> zit hij in de weg. Oké. Okay. Ik heb geen zwaar. Oh, Voor het eerst was een leven stemapparaat uitgezet. Oh, overnieuw. If it's true what people say Nothing ever's gonna come my way No, I don't know Cause I don't think There's a and surely Jumping on a trampoline Wave goodbye, I'm almost gone the last oh, boy, and so, so am I. I. You watch TV oh, and then you, you die. Oh yeah now visions gets in far now as I slowly fade away And then you die. Ik vind ik een heel leuk nummer. Dit. Ja, vind ik echt. Het is ook niet zo A sexy eigenlijk. Nee, ja, hou nou nee. toch op over het. Ja, nee. Dat is een tijdstip. Komt Denk zelfs. Wat? We... Uh... Huh? Nee, ik zit opeens ja. te denken wat erin in voorkomt, welk, waar het over gaat. En dan komt zo'n. Het uh, gaat gedeeltelijk over zo'n uh, Telcel programma met uh... Telcelprogramma. Ja, nou, ja. En dat is wel sexy. Nee, dat is helemaal niet sexy, maar uh, gaan we zitten, ze proberen het wel te verkopen in die programma's. Laat ik het uh, zo zeggen. Okay. Maar goed. Hey, hebben jullie nog uh, goede voornemens voor 2013? Uh, ja, oh. Oh, ik zit, ben de enige die zit, dus ik ja. zal erop moeten antwoorden. Ja. Uh, uh, uh, ja, wij gaan namelijk uh, in, uh, op 18 januari gaan we, uh, onze nieuwe cd presenteren in Paradiso. Ja. En allereerst willen we dat helemaal uitverkopen... Um, dus hier, bij deze een oproep? En bij deze mensen een oproep, Mensen komt naar precies. Paradiso, 18 januari. Er passen uh, 3000 mensen in, geloof ik. <laughs> nee, wacht even. Spelen jullie in een grote zaal? Nee, in een kleine ja, ja. Zaal. bovenzaal. Ja, voor de zekerheid. Ja. <laughs> nee, Hoeveel mensen dus, kunnen uh, daarin? 250. 250. Ja. Oh, nou, klopt. Ja. Ja, okay. En uh, nou, dan gaan we onze cd ook verkopen. En we hopen op die avond om meteen een hoop te verkopen... zodat we weer nieuwe bij moeten laten persen en zo... En, we nodigen een hoop programmeurs uit en die moeten ons allemaal een optreden aanbieden in hun, uh, in hun uh, tent. En dat soort dingen. En dat we dan uh, het hele jaar door uh, spelen. kunnen spelen. Ja. ja? Ja. Echt waar? Ja, echt. Lijkt het je een vreselijk vooruitzicht? Nee nee, nee, nee, nee, nee, Ben je gek, ben je gek? Ik zit... Nee, we zijn eigenlijk wakker geworden laatst. Dus we dachten we gaan nu eens even serieus doen. Ja, ja, echt, echt waar? Man. Nee, ja. echt waar. Het is ja. wel een soort van uh, nieuwe... nieuwe impuls. Nieuwe impuls, ja. He, want, het is, uh, we, want hebben jullie elk jaar wel gespeeld? We zijn er ook wel ja, we wel. We zijn nooit, helemaal... nooit, we gestopt. Nee, nooit nee. helemaal gestopt. Volgens mij één jaar niet, maar. Uh... Nee, het is nooit één jaar geweest dat we niet gespeeld hebben. Nee, bij Wouter is zijn verjaardag toen. Het was dit jaar dat hij er weer bij kwam. Maar uh, nou, we <laughs> hebben we gespeeld toch? Ja, we hebben gespeeld. <laughs> Wouter, ja. jij was een tijdje afvallig? Ja. Nou ja, ja inderdaad. Ik ben twee keer eruit geweest. Ik weet niet precies hoe lang, maar. Eén keer toen was er inderdaad een uh, was het te druk met twee bands. En toen heb ik voor de Gasparkieten gekozen. Oh ja, Komt dat weer boven. achteraf <laughs> kun je dan zeggen mm -hmm. dat het een verkeerde keuze was. Nee, nou ja, en, was en, en later ook nog een, een tijdje. Ik weet, ik weet, hoe lang ben ik uit geweest? Nou, uh, toen de eerste vijf, keer maar anderhalf jaar of zo. Ja. De tweede keer een heel stuk langer. Dat was ja. een jaar of uh, vijf, zes. zeven. Nou ja, maak het nog dramatischer. Acht, <laughs> negen. Het ging <bissel> over... zo overigens. <laughs> Wat dan? Het nou ja, nee, was, was vreselijk. We speelden op, op mijn 40-jarige uh, jubileum. En, uh, en, en toen daarna vroegen ze of ik terug wilde komen. En, en toen wilde ik heel graag terugkomen. Oké, okay, dus, oké. Okay. was op je 40ste verjaardag ongeveer. Ja, ja zo'n jubileum. Ja, zei, zei, oh, je zei 40. Oh, uh, 40 jaar okay. jubileum. Dat jubileum. Nee. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Hoe gaan die liedjes? Wie schrijft die teksten? Dat liedje wat we net hoorden. Ik schrijf de teksten. Allemaal? Ja. En hoe gaat dat? De, de, de muziek erbij, bedenk je die ook al? Of gaat dat samen met. Nee, ik uh... bedenk je eerst de muziek. Oh, je bedenkt eerst de ja. muziek en de teksten. Dus het is eigenlijk. Nee, een... nee, nee, nee, eerst de muziek. En uh, dan zing ik lange tijd. Uh, we repeteren vaak al zonder dat ik een tekst heb. Uh, ik denk, ga, schrijf ik later wel. En dan is het een hele geworstel om nog een, een, een tekst klaar te krijgen. Ik uh, ben op zich. muziek maak ik zo, uh, al zeg ik het zelf. Maar teksten, dat, uh, dat doe ik heel wat langer over. Dit nummer heb ik volgens mij, deze tekst, alles bij elkaar twee jaar over gedaan. <laughs> Zoveel tekst is het niet, maar <laughs> toch is het zo. <laughs> ja, we hebben ook ja. pas drie liedjes in het jaar. <laughs> maar dat is niet bij elke nummer het geval. Hoor. Nee, nee, oké. Okay. Nee. Hey, en wat zijn jouw goede voornemens voor 2013? Los van de band? Los van de band. Oh ja, lekker werken. En, uh, ja. Niks speciaals. Nee. Ja, veel spelen, maar dat heeft met de band te maken. Ja, dat zou leuk zijn. Ja. En jij Wouter? Ja, jezus. Een, een, een, moeilijke vraag. Um, nou, ik dacht ik ga inderdaad elke dag tekenen. Nou, dat, dat was ik al bij begonnen. Ik, uh, iets gezonder leven. <lacht> Uh, en ook uh, ontzettend lekker werken. Ja, uh, werken en spelen. Ik, ik, we doen allemaal leuke dingen, dus dat wil ik graag doorzetten. Oké. Okay. En ja. uh, sommige dingen, ja, moet je nog aan werken. Ik weet het niet. wordt <laughs> je persoonlijk om dat te. <laughs> <laughs> het is zo gezellig nu, bedoel je? Ja, op, net, nou, op de radio allemaal. wat Ik <laughs> <laughs> ben nou zo benieuwd eigenlijk. Nou, maar, ja, maar, het wel, vertel. Ja, ik volgende week in eigen uur. <laughs> <laughs> Ik zal jullie toch maar eens eventjes... Uh, ja confronteren. Oh. Nee, je mag er zelf eentje uitzoeken. Ach jezus. Oh, jezus. Trek keuzevragen. Keuzevragen. Of, uh... nou, ja, gedwongen keuzevragen. Ik heb denk mijn ik, of bril niet. niet. Ja, ja, Doe je dat bij een... elke band of is het... Nou, alleen als ze zeggen van uh, we mogen niet meer, uh, het wordt persoonlijk, dan denk ik: nou wacht even. Ja, oh. Dat zijn de makkelijke dingen. Ik mijn bril echt. Oké, Nanne. Ik heb mijn bril niet. Zeg grote letters. Niet je moet ik wel even verder op. Ga je, <laughs> potverdorie, wel eens naar, to naar het toneel? <laughs> nu heb je het echt over theater dan. Ja. Uh, denk ja, ik? Ja, het toneel, ja. Zo so, nee, ga je je schamen? Ja, dan moet ik me schamen. Uh, ga je nooit naar het toneel? Ik ga nooit naar het toneel. Ik ga naar de film, ik ga naar concerten. <laughs> ja? Maar ik ga niet naar het toneel. Wat is de laatste uh, film die je gezien hebt? Uh, Oh mijn god, ja, dat is het ergste ervan. Uh, als ik de film gezien heb, dan ben ik hem uh, uh, drie dagen later, kan ik het niet meer navertellen. Okay. <laughs> wat is het laatste concert dat je geweest gaf? Uh, la het laatste concert was van de yes. Black Lips, volgens mij. Dat is een uh, garageband uit uh, Amerika. Die speelde toen in het Trouwgebouw. Daar had je nog een. Er uh, wordt ook wel eens gespeeld. Ja, was het dat leuk? Dat, was, dat is altijd erg leuk. De Black ja. Lips. De Black Lips, echt ja. geweldig band. Hele waardig. Heb gehoord of? Marieke, wat is jouw vraag? Geef je wel eens aan zwervers of daklozen? En hoeveel dan? <lacht> nou, ja. En uh, uh, een euro of twee euro. Of uh, wat ik in mijn zak heb zitten. Ja, geef jij ze of koop je die krantjes? Ook. Soms. En soms ja. niet het krantje. Maar ik denk ja. van, nou, als ik het toch niet ga lezen... dan uh, kan ik het niet beter aan iemand anders verkopen. Ja, precies. Maar ze ja? staan erg aardig uh, bij de Albert Heijn bij mij. Dus, uh, ja. Dat mag je niet noemen. Oh, dan moet je ook de Super, de Boer nee. en de. Zee. Nee, dat is gelukt. Wat, wat is jouw vraag? Nou, ja, zijn die nu Even ik, ik, ik, ik heb mijn bril binnen kwijt. Die ligt ergens tussen de draden. Oh, uh, wordt mogelijk binnenkort, schrijf je in voor een retourtje Maan? Uh, Maan? Maan? Oh. Een uh, retour, Nou ja, dat ligt een beetje aan hoe lang het uh, heen en weer die geduurd, zou ik zeggen. Maar het lijkt, nee, het lijkt me wel spannend. Om. Oh, ze gaan toch naar een Mars, hè? Dat gaan ze toch? Ja, dat lijkt me met zijn enkele, uh, enkele, enkele Dat, enkele dat raar, zou joh. ik nooit doen. Ja, maar als we optredens hebben staan, dan mag jij niet weg. <lacht> nee, dan, nee, nee, nee, nee. Van, dat hangt er vanaf <lacht> hoe lang het duurt heen en weer. Ja. Frans, was jouw vraag? Wat is het hoogste cijfer dat je ooit gekregen hebt? Nou, ik heb vroeger uh, was ik wel goed in taal. Dan weet ik nog wat ook zo'n schriftje had en voor een dictaat een tien had en ik kreeg zo'n fabeltjeskantstempeltje. <lacht> Ik heb ooit wel eens een tien gehaald. Oké okay, dan, oké. Okay, goed, nou, volgende. Ja, bedeel ze maar uit, zo. Geef ze maar Jezus. door. Oh, het hier. Moeilijk. <laughs> Moeilijk. Uh, yeah. Niet spieken. Niet spieken. Nou, uh, ja, ja, ja. Ik wil al lang aan. Het, het, nee, nee. Kom, niet, niet, niet, gaan niet, lezen. Ik kon het niet gaan lezen. Die weet ik niet, ik ja, niet zo, zie ja, krijg ja, dan krijg je niet dat. Oké, nou. Je mag niet kiezen. Wat is de beste muziek om de liefde op te bedrijven? <laughs> uh, <laughs> Aseksuele muziek. <laughs> <laughs> nee, kom op, wat zet ja. jij op? Wat, wat ik opzet, uh, ik zet over het algemeen geen muziek op dan. Uh, Meestal gaat het zo dat ik zelf een liedje speel en. Uh, nee, dat is ook niet zo. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nou, laat eens even wat mee van. een liedje speelt, <lacht> uh, <lacht> <lacht> nee. zet je vader Abraham op of Marvin Gaye? Vader Abraham, eerder denk ik. Ik ugge ugge. Rieken, lees je wel eens een boek? En de laatste titel. Nou, ik lees wel eens een boek, maar ik moet zeggen dat ik heel weinig lees de laatste tijd. Het laatste boek wat ik gelezen heb, denk ik, een oude... Uh, -Lan -Walle, okay. wel aan Walleu. Oké, Harwell-thrillers? Ja. Ja. Ja. ja. Waarom weet ik eigenlijk ook niet elke keer als ik ze lees, maar... Herlezen dan. Ik heb net ja, Thomas ja. Ros gelezen, Onze vrouw in Tripoli. Dat is wel heel erg, uh, erg erg leuk. Maar goed, daar zou ik nog wel eens een keer over hebben. En jij, Wouter? Welke info over jou mag nooit op Facebook terechtkomen? Nou, dat was net dat jij niet vraagt, maar wel op Radio 1. maar wel op Radio 1. Nou, weet je, ik volgens mij, ik zou het niet weten. Ik heb geen geheimen. deze vraag is beter. Ja, is. Oh God, want mijn motoriek is wel heel slecht vandaag. Van welke muziek moet je echt braken? Ik één specifiek nummer. Ja, dan kom je toch wel snel bij Frans Bauer terecht. Ja? Ja, en dan, en dan uh, heb je even voor mij, dat, dat, dat trek ik niet echt. Op. Oh ja, en nee, vind ik toch wel weer een gezellig nummer. Gezellig? Ja. ja, maar ik. Nee, dat heb ik te veel, dat is uh, te gezellig. Oké, okay, goed. Ja. Frans, wat heb jij voor vragen? Kijk hoor. Wordt <houd> het even gedraaid oh, oh, oh, oh. <laughs> <ze> <laughs> okay. nou, dan ook. is Wouters momentje. Nou, kon ze dan. kost ze dan. Of mag ik gewoon <laughs> over de tafel. <laughs> ja. <hulls> ja. Uh. Frans, wat is jouw vraag? Kijk hoor, waar ben je goed in naast muziek maken? Wat kun je met je handen? Schwingen dan. Ja. Op. Uh, ja, wat vind ik goed in? <laughs> dat is moeilijk moeilijke. Nou ja, techniek toch? Ja, techniek. Ik ben... Uh, je ik ga gewoon e knutselen met techniek en elektronica. Ja, precies. Nou ja, ja dat is ja, heel goed. Ja. Ja, ik krijg allemaal makkelijke vragen. Ja. Oh shit. Hier. Gaan jullie maar oh. weer een, een, een plaatje maken? Ja, een uh, liedje zingen. Uh, Oké. Okay. Dan ga ik jullie... Uh, oh, je bril. House, ja, ik, ik ben mijn bril kwijt ja. Okay. ja, je mag hem straks weer. Wat gaan we doen? Ik neem nog een cola. Oh, een, een, een, een bruin drankje. Uh, mag jij reclame maken? nu wel een Pepsi Coca-Cola. Wanneer? Neem hem mee. Ik moet ik, uh, maar even, een bruin drankje? Bruin, neem een bruin drankje. <lacht> Oké. Okay. Okay. Wacht even, Frans moet nog naar de, naar de basgitaar. Het begint heel aardig te rieken. Het ik het gezellig dat ik oh. Ja, het is een heel klein ja, studioetje. Ik begin jullie echt te raken. Ja, dank je. <lacht> Dat is in de familie. Dat is de familie van de Linden. Die ruikt... Sorry? Wat? Huh? Nee, je hebt niet gevolgd, sorry. Ik volg het niet, nee. Uh, ik hoor het op de radio wel terug. Ja, is goed. Oké. Okay. Uh, dit gaat de lichaam. Amerika zingt het heet In My House. Originals. Goed. Uh, uh, Frans, je hebt een telefoon. Neem jij een mobiel op als je in de winkel staat en aan de beurt bent? Nee, niet altijd. Ja, dat is een vraag. En jij Marike? Nee. Oh ja, nee, ik heb in de winkel gewerkt. Ja? En er stonden mensen voor mijn neus te bellen. Nou, ik vind het zo ongelooflijk. Ik ook. Ik ook. helemaal niet tegen. Nee. Nou, nou, we buiten dat, ik vind, wat je op dat moment doet, vind ik dan belangrijker dan uh, iemand die belt. Ja, precies. Luisteren jullie wel eens naar de radio? Ja, de hele dag op mijn werk. Ja, waar luister je naar? Ja, Radio 3. Radio 3. En jij, Nanne? Ik luister steeds minder naar de radio, maar vroeger ook vanavond naar Radio 3. En een enkele keer lokale radio. Ja, wat heb jij voor t-shirt aan, Frans? Radio WMB... VA, wat is dat? Radio... Oh, komt uit Amerika. Ja, 96,8. Dat, dat is toch radio 3 zo'n beetje? Wat, ja, wat ja. zit er op 96,8 FM? Is het niet radio 3? Ja, Volgens mij wel. Nou. Ik heb het een keer maar ja, ik weet niet. 96,8. Uh, maar 8 .8. Niet. maar jij luistert de naar de radio? De... Ja, precies. Ja. Ja. ja, niet om te slijmen, maar eigenlijk radio 1. Ja, ja. meestal. Oké. Okay. Ja. En ook ja, wel s'nachts. Jouw broer werkt bij de radio? Jouw ja, broer werkt bij de radio? Ja, mijn broer werkt bij de radio. Ja. Wat doet hij? Die werkt veel bij Radio 6 op dit moment. Oké. Okay. En ook wel voor Radio 3. Wat doet hij dan? Voornamelijk uh, onderzoekwerk, interviews uh, okay. met uh, artiestjes en zo. Ja. En zijn vrouw werkt ook weer bij Radio 1. Dus voor oh, dus okay. mijn een grote familie. Wouter, eventjes heel hard zeggen. Luister je wel eens naar de radio? Ja, maar vaak is dat sport. Hij het naar sport. Nou goed, dan hebben we... Ja. Goed, ik zou zeggen, jongens speel nog een nummer. Ja. Mexico dan, hè? Oh, Mexico. Mexico. ja. Okay. The atmosphere was great when the music played we started to dance Oh and every move we made was if we never did anything else Oh the lights got on and you went home I thought that I would stay alone without you But I love was strong and Times you're insecure, and I am rude and blonde, we're getting around. But when we're old and gray, and both my feet are rotting away, we will still dance. Oh, I take you down to Mexico, to Mazatlan or Tempico and we'll stay there. Oh, and underneath some orange trees, we'll find place where we will be together the stars shine in our eyes we drink tequila every night oh and we will never die because god is on our side we'll make the desert dream when we do our dance routine and we make the flowers grow Tequila every night, oh, when and we, we will, will never die because God is on our side. We make the dancer green oh, when we do our dance routine, and we make the flowers. He hebben jullie nog, je nog, uh, nog uh, drie minuten? Kunnen jullie nog, nog even snel een tunetje maken voor mij? Dit is de nacht van het goede leven met Adeline. Uh, ben ik moet, helemaal, vergeet ik helemaal. Ik moet dat erin zit. Wat zeg je? Ja, dit is de nacht van het goede leven met Adeline. Dit is de nacht van Adeline. het goede leven. Goed, dat heb ik proberen. Zet jij mijn opnamestand, Nico? Uh, ik ga alleen maar die zin uh, zingen hoor, ik weet niet of er meer bij komt. Maar. Dit is de nacht van het goede leven. Oh, oh, ja, ja, ja, ja, ze kunnen volgen. De, ja, moet ik weer. Dit is de naam van het goede leven, zo'n ja. Dit is de naam van het goede leven. Dit is de naam van het goede leven. Dit is de naam van een goede leven. Oh ja, ja, ja. Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. nou! stijl dacht ik. Helemaal goed, helemaal goed. Dankjewel, wel, Het was textueel ook heel. Moet je daar nog meer over zien? Nee, nou ja, met Adeline had je nog kunnen zeggen. Ah, maar... ja, ja. oh, nee, maak nee. het uit. Oh! Ja. Met Adeline! <laughs> <Ja>. <laughs> Ik ben nog even tussenmixen misschien. Oké, okay. ja, nee, schat. Ja. Hey jongens, uh, ontzettend veel succes uh, komende uh, 18e januari in uh, Paradiso. Ik ga gelijk even in mijn agenda zetten. Ik ga proberen natuurlijk te komen. Hè. En dan ben je in ieder geval één iemand in de zaal. Nee, ja, <laughs> Uh, nou, en dat het maar uh, mag gaan lopen, dat die plaat mag verkopen... en dat uh, jullie veel optredens mogen hebben. En uh, ontzettend bedankt dat jullie hier waren. Natuurlijk. Ja, heel erg bedankt dat wij hier mochten. Oké. Okay. Goed. Ja. Nou, jongens.